Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hoogste baas van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, ontkent dat zijn bank iets verkeerds heeft gedaan in de aanloop naar de economische crisis. Blankfein zei dat tegen een senaatscommissie die onderzoek doet naar misstanden bij de banken op Wall Street. De senatoren vielen vooral over een constructie waarbij Goldman Sachs een ingewikkeld investeringsproduct verkocht aan klanten en er vervolgens op gokte dat die producten minder waard werden. Het belangrijkste onderdeel van die investeringsproducten waren moeilijk inbare hypotheken. Toen de huizenmarkt onderuit ging, leverde dat Goldman Sachs veel geld op. Blankvink verdedigde zich door te zeggen dat niemand wist dat de huizenmarkt zo zou instorten. Hij ontkende ook dat het handelen van zijn bank een belangrijke aanjager van de financiële crisis was. De top van Goldman Sachs ligt zwaar onder vuur. Eerder beschuldigde de Amerikaanse regering de bank al van fraude met hypotheken. De kredietwaardigheid van Griekenland is door Standard Poor's opnieuw verlaagd. Het land heeft nu de junk status. De kredietbeoordelaar betwijfelt of Griekenland zijn zaken financieel op orde kan krijgen. De eurolanden houden waarschijnlijk op 10 mei een topontmoeting om een besluit te nemen over noodleningen aan Griekenland ter waarde van 30 miljard euro. Die lening is nog allermins zeker. Duitsland, dat het grootste gedeelte op tafel legt, stelt strenge voorwaarden. Griekenland moet op 19 mei 8,5 miljard euro afbetalen. De financiële markten betwijfelen of het land dit überhaupt kan als de eurolanden niet te hulp schieten.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 Murder situations did you further close one eye and dream the rest? I was called the early learner and you were the heart of but this I never could have guessed.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 season die het meest gedaan heeft aan het Nederlander te pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. 20 jaar. Do do Live. Live. Dit is twintig jaar GFM. Heb je aan. Uh, ik heb wel een vriend. Ik ook. Aardige mensen. Hoe gaan we ermee om? Beleef het, het ritme van Zandvoort. Ook op, op, op tv. ZFM. Text TV. Op kanaal 45.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 sapere male le cose che pretendi scusa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 Zei si dice così, no? een boekje. Poi... che idea, idee? idea, non vedi dat lei niet ci sta, che idea, idee? Deze idee is een soort van vervelende afspraak. En dat is een superboekje. Een soort van comfort. En speciale, soort van un altro no non c'è, che idea, een idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, soort idea. Savere mai le cose che pretendi in fondo, scusa, in cambio tu che dai?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 Anytime The sun go down, the tide is drifting